Ben jij klaar voor wat stevige rock hier bij Barnetham? Aankomend uur, Metal Night. Dit is Jos Magielsen. Metal Night met Jos Maghielsen. Metal night, night. Een hele goede avond op deze 15e februari. De dag na Valentijn. En ook dit programma gaan wij wat in het teken zetten... Van het Valentijn gebeuren. Want uiteindelijk wil onze soort niet uitsterven. Dan hebben we toch kleine metalheadjes nodig. En wat kun je dat beter doen. En daar heb je toch ook een beetje romantiek voor nodig. Ook wij metalheads hebben daar natuurlijk romantiek voor nodig. En dat doen wij deze avond met een bellet, zal ik maar noemen. Uh, ik denk dat mijn collega van Radio Hogeveen Niels o, hier niet zo heel erg gelukkig mee is. Die zal misschien wat sneller afhaken. Want je, je partijtje Death Metal, heb je daar natuurlijk wel op kunnen halen vanavond. Van 7 tot 9 bij Radio Hogeveen. Maar wij gaan vanavond even uh, een special programma doen. En wij gaan het allemaal wat rustiger aan doen vanavond. Maar ik beloof wel dat we volgende week er dan weer kei en keihard tegenaan zullen gaan. De eerste die je hoorde waar bij mij opende, was Draw Me. Uh, een nummer van Sonata Arctica van hun album The Winterheart's Guild en dat is toch wel, vind ik, uh, nog steeds een van hun betere albums die ze, die ze uitgebracht hebben en ik zoek even gauw op wanneer dat was en uh, dat kan ik natuurlijk uh, zit ik natuurlijk weer in het hele verkeerde lijstje uh, dat zou je altijd zien uh, uh, ja zie je het, gevonden 2003 plat dus het is tien jaar oud het is een Finse productie. En uh, we hebben ook geen Hollands blok, maar we hebben wel wat Nederlandse plaatjes, geloof ik. Uh, om, uh, zeker te... We hebben er eentje. Goh, hoe, is, hoe is het mogelijk? Maar goed, dat doen we dan volgende week gewoon weer dunnetjes over. Dit was uit AK met Draw Me. bye Als je rode of witte wijn, kaarslichtjes om je heen rond dit tijdstip. De tv uit, de radio aan. En dan uh, niet al te hard, want dan worden de buren wakker. En dan samen met je vriend of met je meisje op de bank. Wat wil je dan nog meer? Daar moeten toch kleine metalheetjes van komen. Dit was een geweldige oude plaat van Amorphis. Het Finse Amorphis. Die begon in 1990. Uh, Uh, met wat progressieve death and doom metal. En uh, daarna zakten ze over uh, door naar modern rock en melodic metal. En uh, dit valt uh, denk ik nog een beetje in het, in het nieuwe... Uh, Het uh, nieuwe werk, zeg maar. Uh, maar het is wel een oud album. Met, uh, de EP kwam uit in 1997. En dat was Maya Can En dat was dan ook de titeltrack die je hoorde. En die volgende, die is ook zo mooi. Die komt uit Amerika. en hit uit 1989. En als ik het goed heb, komt die van het album Pump. Maar dat wil ik zo uit mijn hoofd even niet, niet zeker weten. Maar dat was een. Uh, even kijken, het was een. Een tweede, nee, derde grote hit. Ze hadden eerst a Dream On in 1973. Doll' in 1988. En dan in 1989 zette, zette zichzelf weer helemaal op de kaart met live Love on an Elevator. En wat is er een mooiere titel als een liefde in een lift. En dat op deze avond bij Paren FM. Like me And you Finland, Finland staat natuurlijk ook bekend om uh, zijn grote portie Black Death en Trash Metal. Maar ook Power Metal, daar zijn ze heel erg goed in. Want ook deze band maar weer bewijst. En dit is dan de derde Finse plaat die we vanavond uh, gedraaid hebben. Dat is een Stratovarius met Venus in the Morning. En, uh, <coughs> sorry. en alle nummers hebben een beetje het thema van Valentijn. En bijna alle nummers hebben een love in de titel. Of in ieder geval slaat de titel... Op, uh, ...op de Valentijn of uh, wat dan ook, uh, uh, zoiets in ieder geval. Het is weer eens wat anders als al dat gebleer en dat gekrijs en dat ge... Alhoewel ik daar ook mijn hand niet voor omdraai en dat volgende week ook uh, zeker... Zullen, ze, zullen we het doen. Maar wat het ook wel prettig is. Alle medewerkers hier in deze studio. Die rennen als een idioot de deur uit. Als ik eraan kom met mijn koffertje. Maar nu kunnen ze op hun gerust. Op hun gemak even luisteren. En dan hoop ik dat ze mij wat beter begrijpen. En misschien mij zelfs volgende week een kans geven. Stratovarius Venus in de Morning. Uit 1998. En dat was dan hun zevende album. Wat toen verscheen. Wat trouwens ook heel erg goed ontvangen werd. En de volgende plaat die komt uit Zwitserland. Terwijl als je de naam hoort, denkt, denk ik toch heel gauw aan Italië. Dat is Lunatica. Dat vind ik echt zo'n Spaanse titel. Maar het is zo uh, Zwitsers als, het, als, als, als elk zakmesmaar kan zijn. En de titel die ken je ongetwijfeld. Maar dit is een andere nummer. Dit is een ander nummer. Dit is niet die van Frankie Goes to Hollywood. The Power of Love. Maar dit is The Power of Love van Lunatica. En die komt van hun derde album. The Age of Infinity. Geniet bij je rode wijn. Wit mag ook. Metal Knight med Jos Maghielse. Metal Knight. Thunder of Love. Projecto was dit uit Italië, de zuidenburen van de vorige band in Zwitserland. Projecto heet deze band, heeft reeds drie albums, heeft maar twee albums en een de demo gemaakt. En hield het er toen voor gezien. En dit nummer, The Thunder of Love, kwam van hun tweede album, Crown of Ages. En die verscheen in 2000 en het was het laatste album wat verscheen. De volgende Amerikanen, die ken ik zelf uh, zeer goed, of tenminste zeer goed. Ik heb hem in de eind eindtachtige jaren in uh, Arnhem, in de Rijnhal uh, gezien als uh, ondersteunend gitarist bij Ellis Cooper. En dan heb ik het over Kane Roberts. En Kane Roberts heeft gewerkt aan drie albums van Ellis Cooper in ieder geval. Dat zijn Constrictor uit de 86, Race of Fist and Yell uit 87 en Trash uit 89. En het was uh, de Race of Fist in Yale Tour, waar ik het over heb, in 1987. En hij is me altijd bijgebleven, omdat hij eruit zag als Rambo. En zoek het maar eens op, op Facebook of op YouTube. Um, hij zag er ook uit. als uh, En hij had ook een uh, gitaar waar van alles uitkwam. En buiten, buiten het geluid dan natuurlijk. En ik vind het dan toch wel weer grappig, dat zo'n en hij is niet de enige, hoorde er zijn er meer. Dat zo'n artiest die meegewerkt heeft aan Elvis Cooper dan toch weer op zijn eigen benen gaat staan. Een van de, van de andere gitaristen bijvoorbeeld was uh, Kip Winger. Die heeft ook een eigen band. Opgericht inmiddels en uh, hij heeft natuurlijk ook wat solo werk gedaan en dat is uh, Kane Roberts kwam uit in 87 dat was zijn debuut op een, uh, um, en daarna volgde Saint and Sinnes, Under a Wild Sky en Unsung Radio en die verscheen verleden jaren dus meneer is nog altijd actief. Maar het nummer wat wij hebben, dat is Does anybody, Does anybody Really Fall In Love Anymore. En dat is een hele mooie ballad. En die komt uit 1991. En die komt dus van Souls and Sinners. Ja, die had je wel herkend, jij ja, denkt dat het, dat is hem vast niet. Deze kennen we van een hele andere van dat is een hele andere bent. Het is een heel mooi nummer, maar dat was niet de bedoeling, maar we gaan echt naar Kane Roberts. Als de apertuur allemaal mee wil werken. Ja, en daar is hij dan, Kane Roberts. Does anybody really fall in love anymore? I walk down the street. People passing me by. They look me up and down But they don't look me in the eye I'm just another stranger In my own hometown Looking for an angel But heaven can't be And I'm sad to say it's me Like a ghost up in the attic Only love can set him free I've been running around in circles On this roller coaster. John Dit, dit lijkt Rock de Block wel, maar dat is het niet want Rock de Block die heeft vanavond hele andere dingen, die gaat vanavond allerlei leuke dingen met vinyl doen en die zal ongetwijfeld niet alleen in de, de, in de rock belt blijven hangen en wij doen dat wel, en wij deden dat met Nostradamus, en die komt uit, de Zwits, uit, uit, uit de Zweden en je hoorde het nummer Without Your Love, en dat kwam uit 2000 en het was hun debuutalbum Words of Nostradamus. En blijf dit programma maar uh, koesteren, want het is het enigste... Die dit jaar zo zachtjes en zo beheers uitgezonder gaat worden. Want volgende week. En dan hebben we natuurlijk ook weer van alles. Uh, death, Trash en uh, Black. En alles komt weer langs. Zeilen. En we hebben nog meer volgende week. Maar dat vertel ik zo meteen. Want ik ga eerst mijn een van mijn meest favoriete power metal bands aankondigen. Sinds 89 luister ik er al naar. En ik vind ook het album wat ze in 89 gemaakt hebben. Vind ik, dat was hun uh, vijfde album. Vind ik... Nog steeds één van hun allerbeste albums. En vooral aan track 2 en 4 vind ik heel erg goed. Maar vanavond hebben we track 6 voor je. Want het staat in het teken van de liefde. She's in love. Hier is Sabotage. Metal Night, med Jos Machielsen. Metal Night. Metal night.